Ooggetuigen melden dat ze slachtoffers hebben zien liggen. Ook is er een onbekend aantal gewonden. Volgens Somalische media heeft de terroristische beweging Al-Shabaab de verantwoordelijkheid opgeëist. Al-Shabaab is gelieerd aan Al-Qaeda en pleegt geregeld aanslagen in Mogadishu. In de Verenigde Staten is sinds vanochtend vroeg de overheid gedeeltelijk op slot. Een zogenoemde shutdown. Een kwart van de federale overheidsdiensten is dicht, zoals musea en natuurgebieden.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 Mensen die drones binnen een straal van een kilometer rond luchthavens laten vliegen, kunnen in Groot-Brittannië vijf jaar cel krijgen. Het vliegverkeer rond de luchthaven lag afgelopen week tijdelijk plat, omdat er drones rond het terrein gezien waren. Honderden vluchten werden geschrapt en zo'n 140.000 passagiers waren daarvan de dupe. Het is de bedoeling dat het normale vluchtschema op Gatwick vandaag wordt hervat, maar reizigers moeten nog wel rekening houden met vertragingen en annuleringen.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 FM. Ho, ho, ho. Dit is Kerst met ZFM. Met me nu. Goedemorgen antwoord. Just I call you Come on, it's lovely weather We're we'll staying right together with you Giddy up, giddy up, giddy up, let's go Let's look at the snow We're riding in a wonderland of snow Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand Just holding your hands We're gliding along with the song of a wintry fairyland Our six was nice and rusty and comfy, cozy you. We're snuggled up together like birds of a feather would be. Let's play the clunky chords and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh together with you. There's a birthday party at the home of Farmer Gray. It'll be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love to. Sing. Friend by career and eyes. These wonderful things are the things we remember all through our lives. Just hear those swing bells jingling, ring, ring, tingling, tick too. Come on, it's lovely when we're we'll right together with you. up, Let's go, let's look at the snow We're riding in a wonderland of snow Giddy up, giddy up, giddy up, it's clouds Just holding your hands We're gliding along with a song of the wintry fairyland But you're so nice and rosy and comfy, because we are we We snuggle up together men like birds and the feather would be Let's take that from big flowers and sing that chorus of tea Goedemorgen, het is zaterdag 22 december en vanuit het gezellige en warm Hotel Hoogland is dit Goedemorgen Zandvoort. Zeker. Ja, zeker. Goed, goedemorgen, Irene. Goedemorgen Gerry Rutte wat gezellig uh, dat we deze laatste uitzending uh, met elkaar mogen presenteren. Nou, we hebben er nog één volgende week, hè? Ja, oh, voor oh, de kerst. Wij samen. Wij oh, samen. Ja, nee, okay. natuurlijk. Goed. Uh, uh, de techniek uh, is in handen van uh, feestfoute kersttrui Draaier. Deze ochtend. Hij heeft een. Ja, kijk, het is een jingle, een jingle, trui. Hij is prachtig. De redactie deze week was van Gert van Kuik. En de eindredactie, zoals altijd, van Gerry Rutte. De koffie die wordt door uh, iedereen zelf ingeschonken die daar behoefte aan heeft. Ook geen probleem. En uh, de presentatie is in handen van Gerry Rutte. En iedereen die goedemorgen. Gezellig, goedemorgen. Wij beginnen zo meteen uh, met uh, burgemeester uh, Meijer. Die zit al bij ons voor het kwartaalgesprek. Uh, en daarna hebben wij het uh, gesprek met Henk van Stevenink. Hij uh, neemt afscheid als uh, griffier van de gemeente... Dan hebben we even een kleine pauze. Ja, en na de pauze hebben we uh, Alice Hempenius. En die uh, heeft een petitie aangeboden aan de gemeente van de week. En dat gaat over de vraag aan de gemeente om extra kaos voor uh, palliatieve zorg uh, in Huis in de Duinen. Dat dat nu tijdelijk in de Bodaan is. Ja, dat dat moet anders. terugkomen. Dat moet terugkomen. Ja. Uh, dan hebben wij de kerstconcert van Classic Concerts. Het Alfenst Kamerkoor Cantabile. Morgen. Ja, Toos Bergen komt erover. Dan hebben we de derde trekking van de uh, actie. En daar komen Peter Bluis en Ingrid Muller. Dus ook weer heel spannend. En het, uh, dan krijgen we een live koor. Uh, Icantatori Allegri. Die hebben een, kerst, een mini kerstconcert houden ze hier. Ja. Daar sluiten wij deze uitzending mee af. Heel bijzonder. En overigens de muziek uh, deze week uh, is ook in handen van uh, uh, kersttruikkoor uh, uh, Draaier. Uh, het zijn allemaal kerstnummers. Uh, laten we het gezellig houden ja. met elkaar uh, ...voor deze kerst, want er is al genoeg ellende en oneenigheid in deze wereld, vind ik persoonlijk. Maar goed. Van waar akte? Meneer Meijer, goedemorgen. goedemorgen. Wat fijn dat u er bent. Goedemorgen. Uh, wij hebben een... Uh, een, een nou... Fijn ook dat ik er mag zijn. Uh, ja, ja, natuurlijk. Maar. En daarmee bedoel ik in deze uitzending. Hè? Ik kan ja. hem ook heel filosofisch uh, gelijk uh, aanvliegen, zo'n opmerking realiseer ik me nu. Maar dat was niet de bedoeling. Nou, dat is toch helemaal niet erg. Um... Ja, het, het is uh, een bewogen jaar geweest. Ja. Mogen we wel zeggen. Nou, ja, er is wel heel veel gebeurd. Um, maar er in zijn... Er, bedoel in, de, de, in de Raad Ja, nou, ja, jij, in, in, in, Zandvoort, ja. Uh, in Zandvoort. Überhaupt ja. in Zandvoort is er heel veel gebeurd. Maar ook heel veel positieve dingen. En heel veel Precies. Ja, goede dingen. en uh, ja. ja, Misschien uh, moeten we daar maar even naar kijken. Naar al die ja. positieve dingen die er gebeurd zijn. in de eerste. Ja, je ziet uh, dat... Uh, wat, ik, ik dacht daar vanochtend ook nog even over na, als je dan probeert een stukje terug te blikken. En, uh, ik wacht dan ook altijd eigenlijk op onze special van de Zandvoortse Korant. Want die houden toch echt heel goed bij, vind ik altijd, in dat jaaroverzicht van wat er allemaal werkelijk is gebeurd. Uh, uh, maar een aantal dingen zijn me wel opgevallen en dat is wat je eigenlijk altijd wel ziet. De samenleving draait gewoon door. Het was bestuurlijk een uh, bijzonder jaar. Daar ga ik straks nog iets over zeggen. Maar ik wil eerst even kijken waartoe wij op aarde zijn. En dat is gewoon onze samenleving. En daar zie je dat die gewoon doordraait. Deze samenleving, onze samenleving, kenmerkt zich door enorme energieke mensen. Ondernemende mensen. Dus je hebt dit jaar gewoon allerlei activiteiten weggezien. Van groot tot klein. En men doet gewoon datgene waar men goed in is. En dat geeft die energie ook. Ook bestuurlijk vind ik. Om hier aan het werk te zijn. Um, en ik pak er een paar uit. Je ziet dat um, nou de formule 1 dichterbij komt. Um, ik heb uh, deze week tegen een paar mensen gezegd. Want iedereen is natuurlijk hartstikke nieuwsgierig. Dat is een goed teken. Um, ja, Ik denk dat hij nog nooit zo dichtbij is geweest. En toen die motie... En a, ik denk anderhalf jaar geleden, misschien twee jaar geleden in de raad kwam. Toen dacht iedereen van nou, wacht, wacht, aardig, leuk. En gaandeweg dacht ik van het is goed om een droomleven te houden. Maar nu is die droom, en voor de luisteraars thuis, ik pak mijn hand en ik kan bijna die droom pakken. Denk ik, voor mijn gevoel. Zo dichtbij is je aan het komen. Omdat heel veel stoplichten al op groen staan. En nog een paar op oranje. En dat, heeft een, dat, dat is natuurlijk interpretatie en gevoel. Want er ligt geen hard go. Dat is ook duidelijk. En ik denk dat we nog nooit zo dichtbij zijn geweest. Ja. Is dat vanuit Zandvoort dat we dichtbij zijn? Um, het is de Grand Prix van Nederland. Ja. En er is natuurlijk maar één plaats waar die wordt gehouden. En dat is Zandvoort. Laten we dat ook helder benoemen. We kennen fantastische plaatsen in Nederland. Maar er is maar één plaats om de Formule 1 te houden. Je praat alleen over jezelf, zou ik zeggen, in dit soort discussies... Um, en ik denk ook dat binnen het circuit diezelfde beleving is. Want het circuit is uiteindelijk, de eigenaren van het circuit zijn hoofdverantwoordelijk voor deze zaak. Het is een particuliere onderneming, een internationale onderneming. En de overheid maakt dingen mogelijk in faciliteren. Maar niet door grote zakken geld neer te leggen, maar wel door actief mee te denken. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen? En mogelijk een subsidie. Dat is landelijk vooral een discussie. Maar de hoofdzaak, de hoofdverantwoordelijkheid ligt bij het circuit. En wat ik terug hoor, want we hebben open lijnen... is dat ze daar heel actief mee bezig zijn. En ook met heel veel enthousiasme. Nou, dat is een groot ding. En dan heb je ook kleine dingen. Deze weken voor de kerst... Ja, soms denk ik wel, ik moet opletten dat ik niet gestoord word van uh, hoeveel activiteiten er zijn. Het is niet normaal. Ze zijn, ja, ja, ja, ze zijn bijna ja. niet bij te rennen. Ja, dus je bent dan, uh, nou gisteravond waren we even uh, in de kerk bij de Beatspopzingers. Ja. Ook, ook 20, 25 minuutjes om toch even gewoon te zien uh, wat zij weer doen voor arme, eenzame ja. mensen. Allemaal helemaal top en, en dat hobbelt en dat uh, loopt maar door. En dat is werkelijk af en toe denk ik van ook als het overdag wat druk is, van nou, nou, welke keuze maken we nu? Yeah. En eigenlijk is dat een luxe luxepositie. Bent u niet trots op, hè, op de inwoners ja. van Zandvoort? Ja, ja. Da da ja, dat is wat je maakt dat je zegt ik ga daar toch heen. Ook al ben ik afgedraaid en zou ik liever dan toch maar even op de bank liggen en een film <lacht> kijken met een glas wijn met Jannie. Maar dan toch uh, denken wij oké, okay, dan gaan we even een andere route met de hond lopen en dan gaan we daar gewoon even bij langs met z'n tweeën. Want ook dat is weer ontspannen en vooral als je ziet wat daar gebeurt. De energie wat het geeft de ook. Die dat geeft. Ja, zeker. En, zo, en zo heb je heel veel van die uh, prachtige, kleinschalige, maar zeker niet uit te poetsen activiteiten. Nou, de, en die balans is in deze samenleving echt voortreffelijk zichtbaar. Daar heb je doorheen een bestuurlijk jaar met verkiezingen. Dat geeft altijd reuring. Zowel aan de voorkant al als daarna. En daar heeft, uh, vind ik, uh, politiek-bestuurlijk Zandvoort zich echt verheven tot iets wat je zou willen door daar een raadsbreed programma te ontwikkelen. Dat had ook niemand verwacht, maar dat is het toch mooi gelukt. En vervolgens zie je dat het ingewikkeld wordt. Dan komt er een affaire, het water door het plein. En dan is de kunst, want iedereen begrijpt als je feitelijk praat, je heel plat gezegd, over een cultuurslag. Hoe gaan we anders dit bestuur vormgeven? Want wij zijn hier dienstbaar aan onze samenleving. Dat red je niet in een half jaar. Laten we heel wel wezen. Iets wat jaren zo is gegroeid. Dat vergt ook een paar jaar aan verandering. En het komend jaar wordt wat mij betreft ook het jaar van de waarheid. Wil de raad dit? Willen raadsleden dit? En ja gaan ze die knop omzetten. Om aan dat andere te werken. En dat is niet grijs. Nee dat heeft met toon gedrag en houding te maken. En positief. Ja. En positief benaderen. Vanuit vertrouwen. Vanuit open vragen. En ik proef dat bij de individuele gesprekken een meerderheid van de raad dat echt wil. Ja. Vooruit. Vooruit kijken. Ja, en niet kijken. achterom kijken. Ah, dat is, ja, ja. Achterom kijken ter lering. Ja. Want dat is ook positief. Hè? Ja. Dus die slag mag dan gemaakt worden. En dat zal het komend jaar blijken. Want als we dat niet redden, ja, dan blijf je doen wat je had. En je blijft krijgen wat ja. je altijd al hebt gekregen. Nou, en... Die, uit de gesprekken met inwoners merk ik gewoon dat inwoners staan inmiddels een ander beeld voorbij hebben. Hoe dat zou kunnen. Dus dat is de uitdaging die er voor dit jaar ligt. En in het vertrouwen dat die samenleving gewoon rustig, prachtig zijn eigen energie blijft geven en genereren. Dat is ook goed. Ja, ja. Nou, mooi. mooi. Ja, de, dus een goeie, een ja goeie... precies. Ik denk even aan uh, wat er is gebeurd met uh, de eigenaar van de klikspaan... die ja. Uh, ja. Uh, ja. ons uh, is ontvallen vorige week. En wat er dan gebeurt ja. met de mensen uit het ja. dorp. Die ja. mm -hmm. met elkaar dan gewoon ervoor zorgen... dat die man zijn droom wordt uh, uitgevoerd. Ja. Ja. En op een hele keurige, nette manier... Ja, ik, ik chapeau. Respect, Echt respect. respect. Dat zijn inderdaad van die uh, trieste voorvallen buitengewoon triest ja, voor zeker. die familie en die vrienden... Ja, en maar ja. ook die collega's. En daar zie je onmiddellijk dat iemand die die waardering heeft... dat dan de kracht van de samenleving in werking gaat. Er hoef je ja, ja, als overheid dat, bijna he? niks aan ja. te doen. Het, het, het, het enige wat we toen hebben gedaan was donderdagsmorgens bij de begrafenis zou, er, zou de stoet even langs de klikspaan gaan. Dan hebben we even de straat afgezet. Ja. Gewoon... Faciliteren is dat. Ja, ja. Allemaal ja, dat is niet zo. ingewikkeld over doen. Nee. Ja, nee, zien wat de kracht van de samenleving is en maak het mogelijk. Ja. ja, mooi hoor. En dat zie je ook, dan ga ik ook naar een ander uitstapje. Um, ik ben even de gaad kwijt, maar drie of vier weken geleden was op, ik meen, op een maandag of dinsdag was het Nationaal Nieuws uh, dat uh, mensen of dat het in Nederland gewoon te lijkt te worden om een uh, granaat voor iemands deur te leggen. Oh, ja. een handgranaat of wat dan ook. Ja, persoonlijk hou ik van andere cadeautjes. En uh, die persoonlijk hou ik er ook van om die ook te overhandigen... en te vertellen waarom ik iemand een cadeautje geef. Maar goed, we hebben rare snuiters op deze wereld. Het zegt ook iets over het beeld soms. En vervolgens word ik smiddags, uh, eind van de ochtend, gebeld van... Uh, uh, nou, um, burgemeester, we hebben een handgranaat, denk ik, een melding. Dus we gaan uh, ontzetten en ontruimen. En dat doet de politie echt heel goed ja. met de hulpdiensten. Daar ben ik ook blij om. Dat hoor ik ook terug van de inwoners. Dat daar echt adequaat heel is strak, ingegrepen. Heel ja, strak. Strak geredigeerd. En wat ik dan constateer als ik daar... Uh, een rondje maak... en met mensen praat, is dat mensen dat toch... Uh, weer heel snel plaatsen... in perspectief. En echt zoeken naar gewoon weer dat vertrouwen en zo. Maar... twee, drie weken later. Dus eerst het schieten. En twee, drie weken later die handgranaat... Die stapelt. Ja. En als ik dan op een vrijdagavond een week later, nee in die week aanbel bij 10, 15 huizen, dan krijg ik desondanks weer de rust terug en echt tot mijn verbazing gewoon de waardering ook van hoe het is opgepakt. En ja, het was schrikken, echt, maar ja, wij willen verder en ja, ja. wij begrijpen ja. ook dat het niet tegen ons gericht is een paar mensen zijn echt onrustig. Nou dan verdiep je nog wat in en dan kijk je wat kun je daarin doen met elkaar. Maar dan ben ik echt onder de indruk van de veerkracht van onze samenleving om ingrijpende zaken te plaatsen en weer naar het positieve te ja, gaan. Ja, kijken. Daar waar het ja. hoort, ja. Ja. En, en dat gebeurt in onze samenleving. Ja, wij zijn namelijk niet zomaar een dorpje. We zijn wij zijn heel Zandvoort. bijzonder, hè. We hebben enorm veel Gasten ja. Ja. En daarmee is af en toe ook een minimaal percentage gasten die echt foute dingen doet. Maar dat is wel de slagkracht. En dat vertrouwen bazaal in mensen ook, dat zie je ook aan de objectieve cijfers. De leefbaarheidsmonitor van vorig jaar laat zien dat de subjectieve veiligheidsbeleving, dat is hoe mensen het ervaren. Hè? Dat is het meest echt waardevolle, al die indexen zijn allemaal aardig. Maar het gaat hier om de beleving van mensen, hoe veilig ze zich voelen. Dan zitten wij op of net boven het gemiddelde van Nederland. En dan denk ik, met alles wat we over ons heen krijgen, denk ik van: wauw. Best netjes. Goed hoor. Dat ja. komt alleen maar omdat wij die kwaliteiten en die eigenschappen hebben. Ja. Ja. ja. Dat is waar. Het was een heel heftig uh, verhaal, vond ik wel in die ja, uh, gekke Intussen he? heeft u al 17.000 uh, uh, inwoners. <laughs> <Ja>. <laughs> Dat is best wel veel, toch? Het groeit. Ja, ja. het, het, het en, groeit. Onze, onze gemeente groeit. Ja. En dat doen we gestaag. En dat is ontzettend mooi, omdat dat betekent dat wij in staat zijn jonge gezinnen aan te trekken. Ja. Want dat is de Enige groeifactor. Ja, want het is dus vergrijst, hè? Zandvoort is echt. Zandvoort vergrijst. vergrijst. Ja. En ik ben daar trots op, want ik doe daar ook aan mee. Hè? Ja. Uh, ja. Mijn hoofd ja. laat dat ja. wel zien. <laughs> uh, dus er is helemaal niks mis mee. We worden allemaal gemiddeld gewoon ouder. Dat is ja. allemaal top. Ja. Alleen er zitten een aantal effecten aan die we echt moeten bekijken en kijken willen we dat beïnvloeden of niet. Een van die effecten is dat het aantal bewoners per wooneenheid daalt. Ja. En alleen daardoor al daalt je inwoneraantal. Uh, en op het moment dat demografisch gezien... die, die, die groepen van gezinnen, ouderen, jongeren... te ver uit evenwicht gaan... dat doet ik iets met je samenleving op langere termijn. Dus je kunt dat niet te veel veranderen, maar soms wel. Maar kennelijk zijn we in staat de laatste jaren... om mensen met kinderen weer aan te trekken. En die zorgen ervoor dat dat dan ook weer langzaam stijgt. Ja. En het leuke is, want uh, ik dacht halverwege dit jaar... Ik hoorde 16.900 nog wat. Ik dacht van, oeps, hey. daar moeten we gaan bijhouden. <laughs> En dan hou je dat bij. En dan blijkt ook nog. Dat vind ik dan wel wat leuker. Dat is dan zo'n klein hummeltje. De 17.000ste. Yes, ja. Die je dan in je armen mag yes, hebben. Nou, Graag, geweldig. Dat mooie is mooi. Foto. Uh, ja, zegt, uh, uh... Met een vooruitzicht dat ik uh, uh, in februari ook opa mag oh, worden. Dus dan kan ik even wat oefenen, denk ik dan Ach, bij mezelf. Leuk. Oh, wat mooi. Gefeliciteerd. En de, uh, dank. Maar uh, nou, dat, dat zijn allemaal mooie momenten. Want een, uh, ja, een, een inwoner die volwassen is, die hou je niet in je armen. Nee. Maar, nee. <laughs> die heet je wel welkom natuurlijk. Als 17.000ste. Nee. En dat is goed om te zien uh, dat zo'n gezin daar ook uh, ja, gewoon heel trots op is. En, en dat is ook de tuurlijk, kern natuurlijk. Ja, tuurlijk, ja. Dus uh, gewoon heel leuk. Leuk, ja, ja. mooi. Nieuwjaarsreceptie. Ja, ja dat is zonder, een hè? mooi plekje ja, wat uh, bedacht ja. is. Ja, ja. Ook, ook dat is weer zo'n voorbeeld van onze samenleving. Er is een comité wat al jaren zegt... we zetten de schouders eronder en we gaan dat doen. Daar bemoeit de gemeente zich gewoon niet mee. Ja. Wij stellen ons budget ter beschikking. En we stellen een medewerkster ter beschikking. Die zorgt dat er een ruimte is. Dat het wordt genotuleerd. Okay. En die het budget bewaakt. Uh, maar het wordt gedragen door de, dat comité. En de essentie is dat die ook de verbinding heeft... met alle verenigingen en instellingen die deelnemen. En die dragen allemaal bij. In euro's. Of in Natura. Dat hebben ze ook daar ontwikkeld. Waarvan ik denk top. Ja. Zo is de scouting altijd aanwezig. Ja, om ja, wel, wel begeleiding te vrachtig. doen. Want dat past beter bij hun filosofie. En zo versterk je elkaar. Ja. En ja, die komen dan zelf tot het idee. Nou, misschien is het wel eens aardig om dat op het circuit te gaan ja. doen. Die onderhandelen daar ook. En zo vind je daar dan een mooie oplossing. Ja. En dat past ja. ook in het ritme van onze gemeenschap. Ja. De bewegingen die ik net heb geschilderd. Ja. En dat is weer een ander voorbeeld van die kracht. Dus... Ja, ik, ik, ik ben buitengewoon trots op dit soort dingen. En een, vooral unieke over, plek ook. Omdat ik er niks ja. mee te maken heb. Ja, <laughs> ja. Ja. En dan een unieke plek ja. in de nou ja. Tarzanbocht. Ja, precies. Ja, er komen ja. natuurlijk steeds meer mensen hè op de op de nieuwjaarsbijeenkomsten. En er ja. zijn natuurlijk niet zoveel locaties. Genoeg. Toch? Genoeg. Ja? Genoeg. Ja, voor zoveel mensen? Er komen steeds weer nieuwe locaties bij. Ik heb al geluiden gehoord over de locatie van volgend jaar. Oh, echt waar? Het is gewoon Vertelt een bestaande locatie. Nee. <lacht> nou, <zijn lacht> ik, nogmaals, ik, het, ja. het, het, het, het comité beslist, en niet ik. En ik wil niet op die discussie vooruitlopen. Maar ik, ik vang natuurlijk wel eens wat op. Ja, ja, ja. ja. ja. Nou, ik weet niet hoeveel mensen er gemiddeld komen. Um, het ligt meestal zo rond de 350. Ja. Soms iets minder, soms iets meer. Uh, en dat hangt ook een beetje van de locatie af. Uh, wat, wat ik om deze locatie hoor. Ja, de, ik denk dat het een mooie locatie is. Uh, hij ligt iets verder uit het centrum. Dus mm -hmm. het zal ietsjes meer vergen van mensen om even met elkaar af te stemmen ja, van uh, wie dan. rijdt samen met dan wie, dan wie mee. Ja. Samen daar naartoe vooral. Want er is parkeergelegenheid zat. Ja, Laten we dat ja, voorop stellen op het circuit. Ja. Uh, en het is een unieke gelegenheid. En ook een mooi gebaar van CICRI om uh, daarin mee te denken. Ja, naar de 4 januari, dames en heren. Ja. 4 januari 2019. Ik ontmoet u graag. Namens alle instellingen en verenigingen. En ik heet u daar graag welkom. Maar vooral wil ik u persoonlijk de beste wensen dan geven. En, en dat idee. is vanaf hoe laat? volgens mij, want is, ik dacht al dat u die vraag ging stellen en ik probeerde hem subtiel te ontwijken zeven uur of half acht okay. maar er hangen Tot grote posters in het dorp op de Abri's. kijk op de website ja. en in de krant hè, want dat heeft ja, daar ook en resten. in de krant ja. komt het, het ook, ook gestaan. Ja. Ja. Nee, ja. hebben dus, we even een, ja, even een we even muziekje even want uh, deze... ja, die kor heeft zulke leuke muziek uh, bedacht Kerstmuk. dus gewoon nummer in.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 in winter, it's a ja. uh, we zijn weer terug uh, bij de, met de burgemeester. Het was uh, Bing, Crosby Bing Crosby met Crosby. A Marshmallow ja, World mooi, trouwens. Mooi, mooi. Heerlijk, heerlijk, ja, zo ja. voor de kerst. <laughs> u had nog een toevoeging, uh, zei ja. u net. Ja, ik, ik hoor geluiden. Maar nogmaals, het is geen garantie. Uh, ik hoor her en der gesproken worden over de vraag of men... Wellicht Max Verstappen naar onze nujaarsreceptie receptie kan halen. Ja. Oeh. Ik zeg alleen dat ik het hoor. Nou. Dan is de locatie perfect natuurlijk. Absoluut. Want waar is die ook alweer? <laughs> het circuit. <laughs> yes. In de Tarzanbocht. <laughs> ja, en daar is plenty parkeerplek. En, uh, voor alle, alle fans. Alle fans. Ja, en ook voor nog. iedereen die daar uh, zin in heeft. En het ja. is altijd weer een feestje. En ik denk dat CFM daar ook nog wel een verslag ja. zal doen. Voor mensen Secret. die eventueel niet kunnen komen. Dat ze toch een klein beetje erbij zijn. Ja. Dat mag ik hopen. Want dat doen ze al de laatste jaren. Ja, dus ik ga ja, ja. daar ook vanuit daar gaan dat ze aanwezig zijn. Uh, ja. Dat wij ja. daar weer uh, wat mogen ja. doen. Ja. Nou, de 17.000ste inwoner hebben we gehad. Uh, wat ook ja. heel erg leuk uh, was het jeugddebat. Ja. Ja. Ja. Met uh, de jeugdburgemeester. Ja. Ja. Ja. Dat is een ja. beide hand meneertje geloof ik. Uh, of beide. de hand, dat bedoel ik, ik, ik positief ja, hoor. Nee, zo zo vat ik hem uh, ook op. Nee, want ik vind beide hand een uh, positieve kwalificatie. Ja, Hij ja, heeft zeker. soms wat negatieve dus connotaties. En uh, ik zag uw gezicht, dus ik uh, snap tegelijk hoe u hem bedoelde. Ja. Uh, Milo is echt een, uh, een, uh, een jongen die uh, over dingen nadenkt. Ja, dat, ja, dat, precies. En dat ook goed kan verwoorden. Mm -hmm. Dat merkte ik al in het eerste kennismakingsgesprek dit jaar. En ik sprak hem ook met de opening van de ijsbaan weer. Ja. En, dat, en dat, dat zit gewoon in hem. Dat is gewoon mooi om te zien. Ja. Uh, en wat ik verwacht is dat hij daar... Uh, nou, dan laat ik eens een, een wens voor Milo doen. Ik denk dat hij daar tussen de 20 en de 30 misschien wel een keuze in gaat maken. Maar dat is natuurlijk heel erg uh, Vooruit. interpreteren en ja, ja. vooruitdenken. Uh, omdat uh, Milo een aantal dingen nu al ziet op zijn leeftijd. Waarvan ik denk van, hmm, mooi, mooi. Als je op zo'n leeftijd al een visie hebt. Ja, dat hè, want dat is wat ja. je ja. ziet in zijn ja, ja, ja. manier ja. van ja. spreken ja. ook. Ja. Is dat hij, terwijl die spreekt, zie je hem ook en denken. Hè? denken. Ja. Ja. En dat vind ik knap. Ja. Voor en jonge ik, ik, ik gun kruis. hem daarbij dat die combinatie van uh, ook nog dat onbevangen als kind zijn, hè, ja. dat die combinatie ja. hem geven. Ja. Ja. Dat en beiden, ja. beiden ja. precies uh, in evenwicht ja. blijven. Dus uh, nou. gaat, gaat ongetwijfeld uh, helemaal zo gebeuren. Gaat helemaal. Maar ook andere en, en, jeugd, en het jeugddebat was, was gewoon, ook heel erg uh, leuk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ze waren hier vorige week, die twee dames. Het ja. was ook echt ontzettend leuk. Uh, Helemaal. Heel pittig ook. Uh, ja. Leuk hè ja, ja. je, je ziet in, in zo'n jeugddebat dat ze. Uh, um, eigenlijk alle kinderen in die eerste termijn even mogen opwarmen. Dat is een beetje aftasten. van. ja, dat snap ik ook wel. van wat gaat die burgemeester nou doen? Doet hij het een beetje aardig? En uh, <laughs> is hij niet te streng? Uh, en in de tweede termijn en de derde termijn. komt die onbevangenheid er gewoon in. Er wordt uh, geluisterd naar elkaar. Uh, er wordt geïnterpreteerd, verduidelijkt, vragen gesteld. En ook helder gezegd, nou op dat punt zijn we het gewoon helemaal niet eens met jou. En om die en die reden. En heb je daar wel aan gedacht. En dan heb je het keuzemoment natuurlijk. Het was volstrekt helder welk voorstel het zou gaan halen. En dan zie je ook dat iedereen elkaar dat gunt. Dus dat is alleen maar goed. En onze verwarming was die ochtend of die nacht uitgevallen. Dus het was echt ontzettend koud in de raadzaal. Ik was vernikkeld op het eind. Ja, die kinderen interesseert dat helemaal nee. niet. Die doen gewoon uh, hun zo, werk tussen uh, aanhalingstekens yeah, yeah, yeah, yeah. en genieten daarvan. Of ze pakken even een jas en uh, doen die lekker aan. Maar die blijven goed luisteren. Dus ik, dat, ik, ik zit net te bedenken, misschien is het een idee om voor elke raadsvergadering... even een paar minuten van het, van het jeugddebat <lacht> te laten zien aan ja, inspiratie, <lacht> de inspiratie. Maar ook ja. vooral ja. om te laten zien hoe het kan. Ja. Ja. En, Goed. Ja, nou goed, verder hoef ik daar niks over te zeggen. <laughs> ja. Ja. <coughs> de kerstgedachte, heeft u een, kunt u ons een, heeft u een kerstgedachte? Uh, ik heb hem eigenlijk al een stukje uh, verwoord in de terugblik. Want ja. uh, als je als je dat eigenlijk fileert, dan zit daar eigenlijk een, uh, een toekomstblik ook in. Ik ben zelf niet zo uh, actief opgevoed rondom de kerst. En naarmate uh, ja, de tijd in het jaar voordat merk ik wel... dat je meegaat in de sfeer van kerst en vooral de gedachten erachter. Ja. En zo'n liedje van uh, Bing Crosby helpt daar ook bij... want er zit heel veel waarde in zo'n liedje. Uh, alleen al de warme stem die erin zit. En bij kerst is wat mij betreft het codewoord warmte. Ja. Aandacht voor elkaar... Los van wie je bent, tijd voor reflectie, tijd voor even, pas op de plaats, rust, uh, je innerlijke uh, rust gaan creëren, maar vooral aandacht voor elkaar. En als ik dan naar uh, daarna naar volgend jaar kijk, dan ligt bestuurlijk denk ik de kernvraag die ik net heb geformuleerd: gaan wij met elkaar dat wat echt voortreffelijk was, weer oppakken en dat samenwerken aan zandvoort met respect voor de persoon en snoeien duidelijk op de inhoud ook realiseren. Want dan gaan we echt meters maken en vliegen. En dat is wat onze samenleving denkt voor ons verwacht. En voor onze samenleving eh, verwacht ik 2019. Want 2018 was natuurlijk in alle opzichten, dat heb ik niet gezegd, wel een waanzinnig goed jaar. Alleen al omdat het zonnetje ons buitengewoon ja. gezind was. Ja, ja, ja, hè? Ja. Ja, ja, ja. Dat ja. kun je niet ja. afdwingen, dat is maar goed. Maar het is wel ontzettend mooi ja. dat je dat meekrijgt. Uh, dus ik hoop op een bijna vergelijkbaar seizoen. Waarin we de openbare ruimte die we langzaam aan het aanpakken zijn. De entree bij het stationsgebied is op orde. Dat is dat is echt state of de art. Ja. Ja. De doorgang naar de... Uh, het uh, palacegebied begint aangepakt te worden. Ja. Het Van Venemaplein is aangepakt. Ja. is ook op orde. Ik verwacht dat de boulevard een eerste schop in de grond gaat. Daar liggen al eerste contouren. Dat traject loopt. Maar dat vergt wel dat het bestuur vooruit blijft kijken. En dingen in beweging zet. Ja. En dan gaan we daar komen. Ook met een aantal projecten. Los daarvan zal de samenleving naar mijn stellige overtuiging die bijzondere mix die Zandvoort kenmerkt, gewoon laten zien. Rust, wonen, leefbaar en reuring. Met prachtige evenementen in een heel breed spectrum. Van groot tot klein. En in 2019 wordt duidelijk of de Grand Prix van Nederland ja, in nee. Zandvoort wordt gehouden. Ja, het wordt een dus, bijzonder jaar. Dat wordt een heel het bijzonder jaar. jaar. En ik ben er ook van overtuigd dat de reuring om ons heen over de Formule 1... ook dat gaat een plaats krijgen. Want ook daar worden al gesprekken gevoerd over hoe we dat gaan doen. En ja. dat kan. Dat gaan we echt op een hele goede manier organiseren. Zodat die overlast minimaal is. Ja. Ik heb nog één vraag over dat plein bij het Venemaplein. Ik heb ergens een foto gezien met allerlei kleuren... die op dat plein zouden schijnen... Ja? Ik heb het nog nooit gezien, s'avonds. Is daar een bepaalde tijd voor dat die lampen die kleur geven? Of maar misschien niet? zijn ze er nog niet. Dat ja, dat... Ik weet niet um, op welke foto uh, u doelt. Het zou een aardigst impression kunnen zijn. Um, en ik, mm, ik heb geen idee. Ik zal het oh. eens navragen ja dat, Want er, uh, er, er suggereert... zijn lampen en je ja. ziet ook dat daar kleur in zit in die lampen. In de verlichting. In de verlichting. Er zit uh, ledverlichting. Ja. Dat is allemaal uh, volgens de duurzaamheidseisen die we gelukkig stellen tegenwoordig. Ja. En het is heel simpel om in ledverlichting kleuren toe te voegen. De zorg is alleen dat je daar niet een uh, te bont uh, schouwspel kleur, van maakt. Nee, omdat ja. we ook heel veel bewoners eromheen ja. hebben. Ja. Dus ja, Kijk, je bent je aan het hebben. balanceren ja. dat die verlichting net voldoende is om een veiligheidsgevoel te geven. Maar niet zo het hard. is zo op het randje. Maar niet zo ja, hard dat die bij mensen, als je daar je gordijnen dicht zo. hebt, het effect ja. hebt van is het nog licht. Dus ja. dat is steeds oh. balanceren. En dat is ook proefondervindelijk vaststellen. Mm -hmm. Want alle verlichting is een paar jaar geleden in Zandvoort al met 20, 30 gedimd. En dat kan echt. Dat moet je ook willen. Vanuit uh, zuinig met energie omgaan. Noem het allemaal maar op. Maar daar zoeken we ook nog een andere grens op. En het is uh, die grens van die veiligheid. Dat is ook een subjectieve. De ene voelt zich net wel veilig. De andere net niet. Maar je kunt niet de onderste grens nemen. Want dan, dan heb je het te, te hard licht. En ja. ja, dat, ja, ja. dat, dat is balanceren. Ja. Maar ik, ik weet niet of er ook in, uh, je kunt best uh, zo zeker op de winteravond van 8 tot 9 of van 9 tot 10 een soort kleurenspel daar doen. Of rondom een evenement. Daar. Ja. Dat kan. Ja. Ik, ben heel ik weet benieuwd. niet of dat gedaan is. Ik heb ben ben nog ik, nog ik gezien, heel benieuwd. Nou, ik gegeven, ik ja. loop vaak s'avonds natuurlijk even ja, een, een rondje ja. nog. De, uh, uh, mijn zoon zijn beest die nog steeds bij mij is. Ja, ik zal er vanavond uh, ook eens met een rondje met de hond doen. <laughs> ja, maar <Of> echt <laughs> gewoon is eens kijken. Nou, het het ja. is wel zo dat ik dat ik vind, dat als je daarover loopt en het is uh, zeg maar nat, dan is het uh, de, de overgang van de treden. Die, glad. Ja, die is A glad. Ja. En B vind ik het moeilijk te zien waar dan de. Uh, Trae, zeg maar, naar beneden Daar Er zou gaat. ook verlichting in moeten zijn. Of, oh, ja. zeg maar, of een kleur, of iets. Daar Dank voor de tip. Ik ga, ja. ik ga, ik ga gewoon eens moet kijken. Moet maar eens proberen om, zeg maar dan, vanaf ja. Venemaplein naar Boertuig. de boulevard te lopen ja. over met die trap. En weer terug. Ik, ik ja. vond het uh, een beetje... En dat hangt ook af, inderdaad, van waar je de lichtpunten zet. Ja. Want als je het licht in je rug hebt en je loopt naar beneden, ja. dan kan je me voorstellen dat je het diepteverschil niet meer hebt. Precies. Maar goed. Ja, dat is een goede. Even een tip. Uh, wij uh, nou, moeten we en, gaan en, afsluiten. En, en wat natuurlijk wel uh, nog gaat komen, is onze 60ste nieuwjaarsduik. Ja, dat is waar, natuurlijk. Ja. 1 ja. januari. Ja. En dat is weer een jubileumduik. En we zijn de oudste duik van Nederland. Ook dat is weer typerend voor onze gemeente. En wat wij zien is... en daar ben ik het echt de, de stichting die dat organiseert... zeer erkentelijk voor... is dat we elk jaar weer meer duikers... Ja. Uh, ja. springers, ja, renners ja, een treffen. Een feest is het. Uh, dat, dat vraagt ook wat van de organisatie. Hè? Want ja. iedereen denkt van nou kom erop. Nee, dat ja. vraagt echt van hen uh, een aantal zaken. Maar zij hebben ervoor gekozen om rondom die 60ste duik... ook nog eens een keer een intensivering te doen. Ook in muziek, noem het allemaal maar op, maar in ja. begeleiding. Dus ik roep iedereen op om... Nu is na te denken over de vraag, duik ik mee in plaats van ga ik langs de zijkant ja. staan? Doet u ook weer mee? Uh, ik denk dat die vraag, want daar ga ik rond de kerst even over nadenken <lacht> in de warmte. Uh, de kans is groot dat ik hem die met ja beantwoord. Kijk. Want ik ben met de vijftigste ook meegedoken. Ja, dat heb je ook gedaan. Ja. Uh, dus, uh, nou. Ik zou zeggen, ik zie u allemaal graag daar... Aan de andere kant van het muziek. boksen. 1 januari. 1 januari, 1 januari. Ja. 1 januari. Hoi, hoi, hoi. om 12 uur is het, ja. Ja. Ja. geloof ik. Ja, goed. 12 uur. Ja. Nou, wij wensen u en uh, uw familie. Uh, een hele fijne kerst. en uh, een goed uh, oud en nieuw. En dat het maar in alle rust en gezelligheid uh, mag uh, verlopen. Ja. ja, dank u wel. Ik, uh, dat, dat wens ik ook u allemaal. maar ook de luisteraars thuis. Een zeer gezellige, ontspannen kerstdagen. In een zeer ontspannen sfeer. En vooral een uitstekende jaarwisseling. Ja. En eh, ik zie u dan oh. allemaal op twee momenten minimaal. Met de nieuwjaarsduik. Ja. En op de onze receptie. Want dan ga ik de wensen ook weer doen. doen. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Dank u. We zijn weer terug. We zijn weer De tweede terug. Tweede uur. En uh, wij hebben uh, uh, voor ons zitten uh, Henk van Stevenink, uh, raadsgriffier. Die heeft uh, aangegeven dat hij volgend jaar afscheid gaat nemen. Klopt. Wanneer? Waarom? Nou, nou, tweede helft van het jaar in ieder geval. Dus nog niet meteen. Oké. Okay. En uh, ja, hij is al op een bepaalde leeftijd gekomen waarop dat kan. En waarop hij dat ook wil. En hij heeft dan ruim 16 jaar Raadgevierschap in Zandvoort uitgeoefend. En dan mag er ook wel eens een frisse wind gaan waaien. Zit er een leeftijd aan? Om, uh, nee hoor, je mag zolang werken als je wilt. Pensioen, Ja, dat is de, de, de richtlijn pensioen, uiteraard. Ja. Ik zit daar dan ietsje voor als ik weg zal gaan. Okay. Maar het is gewoon de bekende leeftijd die in heeft om met pensioen te mogen gaan. 16 jaar, dat is best een hele tijd. Ja, vanaf het begin 2002 ja. is het dualisme gestart, waarbij ja. de functie van Raad is ontstaan. Daarvoor ja. bestond hij niet. En ik was al toen met een collega vrij snel in Zandvoort uh, benoemd, kort daarop. En tot die tijd uh, heb ik het gedaan, tot nu toe. En wat doet de raadschrift hier? Hij ondersteunt de gemeenteraad. Dat is eigenlijk de kortste omschrijving. Dus je zorgt voor de procedures die te maken hebben met de vergaderingen. Hè, het hele vergaderstelsel wat je jaarlijks hebt. Met maandelijkse cyclus daarin. En je ondersteunt de raadsleden als ze iets willen bereiken. Dat doen ze door middel van vragen stellen. Of als het uh, wat chiquer heet, amendementen, moties, interpellaties. Zoals de Tweede Kamer dat ook doet. Dus en daar zijn die... wel regels voor, hè? Die, die daar... Voor staan. Ja, kan dus niet zijn... zomaar roepen en doen uh, waar je zin in hebt? Liever heeft. niet. Het is allemaal gestructureerd. Het is, uh, ja, je hebt allemaal je positie, je bevoegdheid. En uh, ja, een raad die moet daar gebruik u. van maken, die mag ik ook bewaken. Ja, dat ja. klopt. Ja, Er is natuurlijk wettelijke regeling, er is een reglement van orde, je hebt een gedragscode. Dus je legt dat vast en je hoopt, en dan gaat er vanuit dat de gemeenteraad zich daar ook naar voegt. En anders help je ze daarbij. En is dat, om maar even gelijk de koe bij de horens te vatten, de laatste raadsvergadering die uh, is daar, geloof ik, een klein beetje in. Doorgeschoten. Want ik denk dat de, de omgangsvormen uh, ja wel heel duidelijk zijn. En hoe, hoe kun je die dan bewaken? Kun je. Omgangsvormen spelen een rol uiteraard, want je straalt wat uit ja. met elkaar als, als raadsleden samen bij je gemeenteraad. En de gemeenteraad is een deel van de overheid. En de overheid hoort het voorbeeld te geven als het gaat om geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en omgangsvormen. Ja. Dus wat je doet voortdurend doet is spiegelen. Goh, is dit nou de manier waarop het zou moeten? Dat doet de burgemeester overigens ook. Ik weet niet of hij dat zojuist verteld heeft. Ja. Maar het is een van zijn rollen waar hij ook natuurlijk ook voor staat als voorzitter. En je kunt natuurlijk ook proberen van tevoren als raadsleden met iets komen te zeggen. Hoe zou je dat het beste kunnen doen? Want het gaat niet om de personen. Ze willen allemaal iets bereiken. Ja. En je moet vooral niet op de persoon spelen. Maar soms zit de emotie erin. En dan gebeurt dat. En als je dan met elkaar daar de aflopen spreekt... Toevallig ook de eindejaarsbijeenkomst gehad, de dag na de raadsvergadering. Dan kom je elkaar tegen en dan begrijp je elkaar ook beter. En dan probeer je toch weer gezamenlijk verder te gaan. Want het is natuurlijk zo, je gaat altijd gezamenlijk verder in je die moet raadsperiode. verder. He. Je moet verder. Maar komt daar dan. Ja, sorry. De emotie kan vaak inderdaad een rol spelen ja. dat je ja. dan. Uit de, ...uit de toon valt, om het zomaar eens te ja, zeggen. de voorzitter moet ja. ingrijpen. Ja. Ja. mevrouw Geuronsen was raadsvoorzitter ja. op dat moment. Plaatsvervangend, ja. omdat de burgemeester de portefeuille had van dat onderwerp. En die heeft dat naar mijn idee zeer goed gedaan. En uh, je hebt ook gezien, het is op zich natuurlijk uh, een pittig gesprek geweest dat er gevoerd werd. Maar men heeft elkaar keurig netjes laten uitspreken. Soms was er een kleine uitbarsting. Dan heb je even een schorsing. Kom je even achter elkaar tot zinnen. En dan ga je daarna weer verder. Want je begrijpt ook best dat het zo niet verder kan gaan. Want nee, nee. Dan escaleert het. Ja. Maar u moet natuurlijk wel van alles op de hoogte zijn. Hè? Van alle uh, amendementen, uh, alle raads... Ja, ja, uh, alles wat er rondom de gemeenteraad u, gebeurt... Ja. wordt uh, een raadsgevier verondersteld te weten, te begrijpen... Ja. en misschien ook wel te voorkomen in sommige gevallen. Ja. Dus ja, je bent betrokken, je moet goed luisteren... je moet misschien ook een beetje aanvoelen... je moet de mensen kennen, je moet weten wat voor onderwerpen er dus spelen of kunnen spelen. Ja, en daarmee probeer je richting te geven aan, ja, aan wat het raadsproces probeert ja. te zijn... namelijk. Uh, besluitvorming in harmonie. Want doen ze vaak een beroep op u, ook zelfs ook de nieuwe, de nieuwe raadsleden, die dus voor het eerst zeg maar in de ja, raad komen. Juist die ook, zou je zeggen. Die leidt u op, zeg maar. Ja, deze. we hebben al, voordat er verkiezingen zijn bijeenkomsten waarin we mensen proberen te interesseren in de politiek. En zijn de kandidatenlijsten bekend, probeer je op dat moment ook al vooraf aan de verkiezingen bijeenkomsten te beleggen om te laten zien hoe gaat het. Ja. Wat zijn de vaardigheden, wat moet je doen, hoe doe je dat dat soort dingen. Ook de burgemeester heeft met de fractievoorzitters vooraf al gesproken. De lijsttrekkers waren het dan op dat moment. En na de verkiezingen, ja, dan komt er een, een hele lading over de nieuwe raadsleden heen. Allerlei dingen die ze moeten leren, inhoudelijke onderwerpen. Iedereen wil zich presenteren, ook de, de, de organisaties in Zandvoort, die willen laten zien wie ze zijn. En tussendoor probeer je ook inderdaad als er, sturing te geven, leiding te geven aan het, ja, aan het worden van het, het raadslidmaatschap. En dat is in het begin heel erg veel. Ja, je gaat meteen meedraaien. Je krijgt ja, meteen pakketten ja. stukken of digitale stukken ja, toegestuurd. Ja, ja. Je bent een van, zeg maar. van de. En er is natuurlijk ook voor een deel een lopende trein. Er zijn onderwerpen die spelen, die blijven spelen. En je moet er ook mee, mee gaan doen. Landelijke partijen hebben vaak ook nog opleidingsinstituten. Voor plaatselijke partijen is dat weer ietsje lastiger. Maar je probeert iedereen mee te krijgen. Ja, mooi hoor. Pittige, pittige job eigenlijk. Zeker. Ja, maar, maar ook leuk. Ja. Ja. Het, is, het is mensenwerk, per En dat ja. maakt het ook leuk. Ja. Het is elke keer weer opnieuw een nieuwe groep. En het lijkt erop van, nou, dat je dan weer een introductie moet doen en weer hetzelfde, maar ja, het elke is keer geeft dat toch weer anders. Het toch weer he? anders. Ja. En het ja. is ook, ook leuk. Ja. Deze groep is echt een, echt een ja, hele leuk. pittige groep met, met jonge mensen. Ja, veel ambitie, veel idealen. Ja. Dus dat, dat zie je. Dat moet je ook begeleiden. Ja. Ben, bent u ook raadslid geweest in het verleden? Nee, ik ben nooit, nooit raadslid geweest. Raadslid ik heb geweest. nooit in de politiek gezeten. Okay. Nee, dat niet. Je ziet het overigens wel vaker dat in de functie van g in de landen er ook vaak oud-politici op solliciteren en daar een baan krijgen. Want dat is natuurlijk toch een stuk ervaring als je zelf raadslid bent geweest. Maar nee, ik ben uit de organisatie als antwoord voorgekomen. En heb had nooit in de politiek gewerkt of gezeten. Nou ja, dan, maar goed. dan, dan heb je natuurlijk toch wel het zicht gehad op, uh, op de politiek. Hè? Ja. Op de plaatselijke politiek. Dus ja. voel je waarschijnlijk de emoties uh, ook uh, goed aan die er uh, daar zijn. Die zijn er. Ik, ik was hier voor, uh, voor het projectleider voor de middenboulevard. En ja, daar waren tal van plannen ook voor sloop en voor bouw voor een, een eerste neus zeg maar en dat geeft emotie en dat in die gesprekken die participatierondes merk je hoe betrokken mensen dan zijn en dan is het natuurlijk ook de sturing van de wethouders van de van de medewerkers om te kijken of je toch gezamenlijk iets verder kan komen. Maar U moet natuurlijk wel heel neutraal zijn om het maar even zo te zeggen. Ja, dat is zeker. Waar. En dat lijkt me lastig. Je mag niet een mening. Uh... Je mag eigenlijk dat geen mag... mening hebben. Maar je bent er voor elk raadslid. Dat is je functie. Ja. Ja. Het is niet zo dat je iets, iets in een bepaalde richting zou kunnen ja, sturen of, of, of ja, beïnvloeden. Dat zou niet juist zijn. Je bent erop te begeleiden. Ja. En dat gaat dus dat je elk raadslid, elke fractie begeleidt. Ja. Ja, en je hebt natuurlijk ook nog de, de, de, de bijzondere la, de raadsleden. Die dus niet altijd er zijn, maar voor bepaalde projecten Ja, die, die maar, steunen ja. de fracties ja, en die de, boven de, alle de commissies nee, meedraaien. Ja, Patrick is dat hè? Patrick Berg ja. onder andere. Inmiddels niet meer. Nee, Patrick nee, is, uh, is raadslid dus. voor de oude partij. Ja, die is opgeschoven hè? Die is nu ja. ja, die is denk ik het verleden geweest. Arlandberg, Arlandberg. overigens. Ja. <laughs> die is buitengewoon raadslid geweest. Maar uh, ja, een aantal fracties hebben dat. En voor de eenmans- of eenvrouwsfracties is dat erg. Prettig, want ja. ja, het is toch een steun. Ja. En ja, je eentje te doen toch is toch al wat. Ja, ja, ja. zeker waar. Ja. En ik heb best wel advies, denk ik, ook nodig. In ja. Dus ja, ja, ja, elke partij of elke ja. fractie organiseert dat op zijn manier. Dus ja. er zullen altijd wel misschien oud-raadsleden zijn die ondersteunen of die ja. de financiële stukken en, en, lezen. En die, en die ondersteuning maar. en regels waar we het net over hadden, dat is landelijk, zeg maar. Ja, of, elke of is Er is er sowieso van... een gemeentewet, maar je kunt het ook voor een deel als gemeente zelf inrichten. Je ziet ook wel dat er ook andere vergaderstructuren zijn bij andere gemeenten, die hebben die meer een klassiek stelsel van een raadscommissie die adviseert en de gemeenteraad die besluit. Maar dan heet het raadsmarkt en dan zijn er parallele sessies in meerdere zalen. Ja. Dus dat kan als alternatief. Ja. Als je maar een aantal regels die de gemeentewet stelt niet uh, overtreedt. Ja, en heeft dat. u met Haarlem te maken in, de, in deze? We, nou, wij, wij kennen de raadschriftje van Haarlem goed. En uh, ja, wij kennen ook natuurlijk al de nodige mensen in de organisatie van Haarlem. Dat is niet zo vreemd, want de Haarlemse organisatie werkt nu ook voor Zandvoort. Dus je hebt je contacten met de Haarlemmers zeg ik dan maar, dat is natuurlijk dit jaar pas ontstaan. Dus ook dat is een gewenningsperiode die we hebben gehad. Maar we hebben toch wel ja, een andere, uh, niet een heel andere structuur... maar toch wel een heel andere werkwijze dan in het Haarlemse. Okay. Je merkt dat ze veel, uh, ze hebben meer commissies... Ze vergaderen ook, ook meer, ze hebben meer onderwerpen. Het is ook een ja, centrum gemeente. Het is ook een keuze geweest daar, en dat is nog steeds zo, om veel meer te behandelen. Hier is de, biedt het college soms iets ter informatie aan. En als de raad niet zegt, we willen dat behandelen, dan gebeurt het niet. En vaak zie je in Haarlem dat dat automatisch al op de commissieagenda wordt geplaatst. Dus dat is een keuze van misschien groot en klein of efficiënt omgaan met je tijd of met je mensen. Dat is, ja. Zo kan dat verschillen. Ja. Wie uh, gaat er uh, die functie overnemen straks? Die is er nog niet. Uh, de de raadschriftje van Zandvoort uh, bestaat uit drie personen. En het wil zo zijn dat net toevallig een van de drie... dat is mevrouw van Schip, per 1 januari vertrekt. Daar zijn we op zoek naar een tijdelijke invulling. Want ik, aangezien ik aangekondigd heb het... ook het volgend jaar te vertrekken... Ja. is het een ja, natuurlijk moment voor de gemeenteraaders om te kijken... Is die griffie zoals we hem ooit hebben ingericht nog wel van de juiste omvang, mm -hmm. van de juiste samenstelling. Mm -hmm. Als het gaat om de deskundigheid en de vaardigheden van de personen. Dus het voorstel ligt nu bij het raadspresidium, de fractievoorzitters, om daar eens naar te kijken. Tijdelijk de functie van mevrouw van Schip in te vullen. En als je het idee hebt van de definitieve functies dan weer pas verder te gaan, maar ook ja, okay. met definitieve ja. invulling. Ja. Er zal altijd een raadsgevier moeten zijn, dat zegt de wet. Dus er komt iemand, ja. wie het ook maar zijn. Maar wie dat uh, wordt, dat is nog uh, onduidelijk. Oh, dat is nog niet gestart. Ja, okay. nou. Dan wilde ik nog vragen, wat gaat u doen als u uh, uw raadsgeveer uh, ja, aan de wil gehad Weet u dat al? Ja, of ik weet het. Is, het is ver weg. Maar goed, ja. je hebt natuurlijk hobby's waarvan je denkt: van, goh, ik heb er straks meer tijd voor. Met ja. een dochter en haar vriend op Curaçao. Zou dat ook wel een, een doel oh. kunnen zijn? Om daar misschien wat vaker heen <laughs> te gaan. Dat ja. kan ik niet helemaal garanderen of dat gaat lukken. Maar wellicht. We hebben ook een opa- en oma-functie hier in Den Landen. Ja, ja. Dus dat Kijk. zit er ook aan. Ja. Ik heb me altijd wel geïnteresseerd in het project Buurtbemiddeling. Dat heb ik wel een hele mooie gevonden. Ja. Ik heb ook een kleine opleiding Mediation gehad. En dan ja. denk ik van nou. Als het ooit zover komt, wil ik me daar best eens voor inzetten. Dat zijn hele nuttige dingen. En u dingen. woont in Heemstede, hè? Ik dus ja, woon in het Heemstede. Dichtbij. Het is dichtbij. Ja, wordt... ja, ja, ja, dat klopt. Dus dat is te doen. En dat project, of dat, dat buurbemiddeling, is in Heemstede. Maar ook in Zandvoortjes. Dus dat kan alle kanten nog Nou, op. kijk. Nou. nou, dank u wel voor uh, de uitleg. Graag gedaan. En uh, nou, als u echt weggaat. Ja, dan uh, kom ik zeker nog hier, een keertje terug. Komt u hier, ja. Absoluut.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 Komen in de een dikke dag dan al. GFM allemaal fijne dagen en?